Goedemiddag, het Q-Music Nieuws van Nu.nl. Eefje Kunnen. Goedemiddag, nieuws dat net binnenkomt. Er is een grote brand uitgebroken in het centrum van Utrecht. Zijn ook meerdere explosies gehoord, zegt de veiligheidsregio. Verder is er nog weinig bekend. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt daar in het centrum van Utrecht. Ons land stuurt één militair naar Groenland. Volgens Defensie is het een officier van de marine... die gaat op Groenland samen met andere NAVO-bondgenoten... een militaire oefening voorbereiden. De spanningen rond Groenland blijven oplopen. De Amerikaanse president Trump die wil het land innemen. Gisteren nog was er topoverleg tussen de landen. Daar is weinig uitgekomen, behalve dat ze moeten blijven praten. In Amsterdam zijn nog niet alle problemen opgelost met het elektriciteitshuisje... waar gisteren kortsluiting was. Die veroorzaakte een grote stroomstoring in delen van de stad... die anderhalf uur duurde. Een deel van het elektriciteitsstation doet het nog steeds niet... en kan, dat kan nog wel een paar weken duren. Maar mensen thuis merken daar niks van, want de stroom is omgeleid. Voetbalnieuws: John Heitinga heeft een nieuwe baan. Na zijn ontslag als trainer bij Ajax... wordt hij nu assistent-trainer bij de Engelse topclub Tottenham Hotspur. Hij gaat zich daar onder andere bezighouden met de verdedigers. De Heitinga moest in november bij Ajax vertrekken... na een slechte start van het seizoen. Het weer, grijs en regenachtig, zachte temperaturen. Ook morgen wordt het niet kouder dan een graad of 9 en een zonnetje... Jobbekeer van Flitsmeister met twee vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam, tussen Rijswijk Centrum en het Graag Aquaduct, 6 kilometer met 32 minuten vertraging. En 10 kilometer op de A50 Apeldoorn richting Zwolle, tussen Apeldoorn en even 36 minuten extra reistijd. Deze week is. Beetje. Het verboden woord. Zegt een Q-DJ het toch? Druk op de knop in de Q-Music app en maak kans op 500 euro. Q-Music. Tomien Verschuren. En de Q middagshow van donderdag. Ex nummer 1 is van Olivia Dean komt eraan. Man I need. Zometeen naar Cyril met this term. turn my color to the cold and dark. when my eyes were stand by the flash of a neon light, that split the night, and touch the sound of silence, and in silence bij op en de Q, Q middagshow. Hey! Goedemiddag. Het is vijf minuten over vier. Kakerverse begin van de Q middagshow van donderdag 15 januari 2026. Dat is een donkere dag geworden voor mij en veel van mijn collega's en radiovrienden. Ik probeer dit programma altijd zo positief en gezellig mogelijk te starten, maar ik moet vandaag even stilstaan bij het overlijden van Robert Jensen. Een uur of drie geleden heeft zijn broer Frank, Frank Daanen... op Instagram laten weten dat Robert afgelopen maandag... aan een hartstilstand is overleden. En ik denk dat jij je misschien nog het best herinnert... als presentator van een iets wat platte talkshow op RTL 5 in de Zero's... waar die figuren als uh, Terror Jaap regelmatig te gast had. Maar voor de radio was Robert Jensen een icoon. Hij was een grootheid, een, een inspiratiebron voor... Mijn generatie radio-dj's. Um, en dan praat ik over de jaren 90 en het begin van deze eeuw. Dus het begin van de, van de zero's. Ja, dan heeft hij met zijn unieke stijl de radio veranderd. Er was niemand zo ongelooflijk scherp als hij. Lomp en grof ook. Absoluut, maar altijd grappig. En vooral spannend. Het was radio waarbij je op het puntje van je stoel zat. Want je moest weten hoe het afliep. En nou was hij de laatste jaren vooral bezig met het maken van online video's... en ben ik hem vooral uit het, uh, uit het oog verloren, maar nooit uit het oor. Want hoe erg ik het ook met hem oneens was... en niet begreep in welke trein hij precies was gestapt... als Robert Jensen vertelt, dan luister je. En zijn stijl als maker, die nou, verschilt ook 180 graden van die van mij... en ik heb ook nooit de illusie gehad dat ik op hem zou kunnen lijken... laat staan dat ik dat ooit zou willen... Maar ik kon dit programma, deze middagshow vandaag... niet beginnen zonder stil te staan bij dit verlies. En ik wil vanaf deze plek in de Q-studio... zijn familie en vrienden heel veel sterkte wensen... in deze bijzonder moeilijke tijd. Robert Jensen is 52 jaar geworden. Dat gezegd hebbende, het is de donderdagmiddag. Het is de ene laatste dag van het verboden woord. En ja, de wereld draait door. Zometeen, uiteraard, weer een terugblik op hoe vaak en door wie dat verboden woord vandaag is gezegd. En Olivia Dean komt eraan. Man, I need. Hoor je binnen een paard? Ja, daar gaat die weer. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door head. Met de meeste vertraging volgens Flitsmeister nu op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Apeldoorn en Vazen is de oprit afgesloten vanwege het dat een slechte toestand is. 7 kilometer file, Een vertraging van 39 minuten daar. q Music. Curiosite. Ruby, Ruby, Ruby. 14 over 4. Goedemiddag. de middag. Het is een donderdag show voor 15 januari. Jalen die vraagt zich af of ik er een zin in heb. Leuk geprobeerd, Jalen. Ja, ik heb er een zin in. En het gaat ongetwijfeld binnen nu en uh, een paar minuten weer. Fali kant fout. Het verboden woord is gaande. Kirsten die zegt: Domin we vragen ons af wat die persoon onder de desk doet. Puntje, puntje, puntje, vreemd. Ja, er zat hier een. Uh, een man in een uh, groene trui zat hier onder het bureau. Was druk bezig met het opstellen van de karaokebar van Stefan Bouwman. Die is vanmiddag namelijk te gast in de Q-middagshow. Hij gaat muziek maken en dat uh, gaat hij doen met liedjes... waarin het verboden woord verstopt zit. Of niet verstopt zit en juist heel erg aan de oppervlakte drijft. En natuurlijk is dan de taak om mij een ietsiepitsie uit de tent te lokken. Dat zometeen na vijf uur. Dan er een bericht van Luna die zegt... kan Bram niet worden teruggevraagd? Het is nu zo rustig met het verboden woord. Ja, wat heb ik genoten. Jokertje Bram vanmorgen in de ochtendshow op de plek van Matty om het verboden woord zo min mogelijk te zeggen. Niet Helemaal gelukt. Veel geld eruit gegaan vanmorgen. Het. Verboden woord. Nou ja, Het is dag 4. het is de ene laatste dag van dat uh, verboden woord. Inmiddels is het al 79 keer gezegd. Hoor jij het ons zeggen, ga dan direct naar de Q-app. Druk op de rode knop, dan maak je kans op 500 Pietermannen. Maar wat heb je allemaal gemist sinds vanmorgen 6 uur? Het verboden woord. Goedemorgen, Jip. Goedemorgen, Maldiep. <laughs> wat is het verboden woord ook weer, Jip? Een beetje. Ja, een beetje. Ja! Oh, Wat erg! Kikken drijft nog even over zijn rug. Gaat het mee? Ah, ah, ah. Wat zeg je nou, man? Ik ga mijn uh, joker inzetten. Ja! Yeah. Hey Bram, goedemorgen. Op het moment dat je er bent, zou ik zeggen, kom direct zitten. Dus hoe lang ben je onderweg nog? Een uurtje? Ja, een uurtje. Het is wel een beetje druk op de weg, maar dan... Uh... Oh, nee, Bram, krikken. Nou, nah, ik keer om, hoor. Lul op. We hebben geen idee hoe het is om echt groot te worden... Uh, als je zo'n beetje 35-plus bent. Heb ik het gezegd. Oh, huh? wat een avontuur was dat, die escape room. Oeh, ja, ik, ik was wel echt moe. Wat ik dus ook een beetje... Ja, jongens. Oh, nee, ik, ik zocht toen een beetje. Nee. Oké, okay, wacht, oké, okay, nee, oké. Okay. Oh, okay. Stop, stop, stop, okay. stop, stop. Ik zeg oh. helemaal niks meer. Zeg oh. oh. ah. Zegt een beetje start stop, hè? Oh, oh maar. Wat een slagveld. Goede score, Bram. Je hebt in één uur net zo vaak een beetje gezegd... als Menno en Joost in drie shows. Ja, echt, ik schaam me een beetje. Nee, nee, is, nee, nee. nee, nee. Ten seconds later. Inmiddels is uh, Mattie ook weer binnengestapt hier in de studio... en heb ik toch ergens, gek gezegd, het gevoel dat de rust een beetje terug. Oh, Marieke, jij zegt oh. het ook nog. Nee. Beetje hakken, Nakatomi en Children of the Night. Nee, nu al. Het valt mezelf wel een beetje tegen, maar goed. Fouten uur met Giraus Joling. Bepaal je op dat moment helemaal alles zelf? Is er van tevoren vorst gesteld? Nee, Hederland bepaal, bepaal je het gewoon zelf natuurlijk. Dan ga je gewoon een beetje kijken van oké, okay, uh, waar reageert het publiek op? Tot nu toe moet ik zelf zeggen, dit is natuurlijk een beetje jinxen. Het gaat me uh, best wel uh, iets wat goed af. <lacht> ja, normaal gesproken zit uh, deze zanger ook een beetje.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 Better with you. New music. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Break free by Q. We gaan onderweg naar half vijf. Uh, nieuws komt eraan. Verschrikkelijke beelden uit Utrecht. Even, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, er is echt een hele heftige brand daar aan de gang in het centrum. Uh, met explosies ook. Ik praat je zo helemaal bij. Zometeen. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ik ben 51 jaar, ik kom met hommeren en ik werk als manager in de kinderopvang. Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Hé, hey, hier. Ja, jij zit natuurlijk te letten op het verboden woord. Maar weet je, ik zit al met mijn hoofd bij de top 40. En jeetje kreetje beter luister je morgen. Want al negen weken heeft Taylor Swift een beker in handen. Ze staat namelijk nog altijd op nummer 1.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 Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. Hé, hey. hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur.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 ik wil van mijn auto af, ik wil ik wil van mijn auto ik wil van mijn auto het is half vijf, dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister... met 78 files in totaal en drie vertragingen langer dan 35 minuten. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Sliedrecht-West en Ridderkerk-Zuid... door een autobedpech 9 kilometer, je vertraging is 1 uur. Drie kwartier op de A50 Arnhem-Zwolle tussen Abeldoorn en Epen. door een autobedpech daar 10 kilometer. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug... 11 kilometer met 36 minuten. Dan het weer, het is grijs en regenachtig. Wel zachte temperaturen. Ook morgen wordt het niet kouder dan een graad of 9 met een zonnetje. We gaan naar het laatste nieuws. Even goedemiddag. Goedemiddag. In het centrum van Utrecht daar is een enorme brand uitgebroken. Er zijn daar ook meerdere explosies gehoord. De brand woedt in de Visserssteeg. Dat is een klein steegje in de binnenstad van Utrecht. Het centrum Utrecht is dit. Ja. Op foto's en video's is te zien dat het een puinhoop is daar. Er liggen brokstukken op straat. Ramen zijn gesprongen en gevels zijn beschadigd. Inmiddels is de omgeving daar ruim afgezet. De veiligheidsregio roept ook mensen op om niet daar naartoe te komen. Ja, want dat zie je nu op beelden. Dat mensen als uh, een soort ramptoerist toch gaan kijken. Of... Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat trekt toch mensen aan. Maar doe het niet, want het is gevaarlijk. Uh, ja, je weet ook niet of er misschien nog meer explosies gaan volgen. Uh, over slachtoffers is uh, nog niks bekend. Ook over de oorzaak van die brand in Utrecht weten we nog niks. Van een vriendin van mij die woont een paar straten hier vandaan. Dus er echt niet naast. Zij stuurt, wij staan net buiten. Dit was zo enorm. Ik dacht dat ons huis zou instorten. De muren gingen heen en weer, alle spullen. Ik ben naar buiten gerend. Poeh, jeetje, wat heftig. Het is echt uh, enorme chaos daar in, uh, in de binnenstad. Ja, en, uh, ik zie nu bij RTV Utrecht overigens dat ze melden zeker één gewonde. Ja. Dus ja, we houden het in de gaten. Vreselijk. Heel verdrietig nieuws vandaag. Een Grote naam in de tv- en radiowereld is overleden. Robert Jensen. Hij begon in de jaren negentig bij de radio. en Veel mensen zullen hem kennen van zijn talkshow op tv. Die begon in 2002. Een beetje Amerikaans-achtige show... met veel toeters en bellen en publiek. Dat klonk toen zo. Het was een platte show. Jezus. Wederom, goed publiek. Goed, hè? Vanavond. Enthousiasme, weet je, dat doet me goed. Dus een beetje aanmoediging heb ik wel nodig. Jan Paparazzi ernaast, maar wat een platte show. Hij had ja. vaak vrouwen met enorme borsten te gast. Of ik zei het al eerder, Terror Jaaf zat op zijn bank. Ja, er gebeurde altijd wel iets spraakmakends. Hij had ook echt niet de minste gasten uit binnen- en buitenland. Snoop Dogg ja. zat bij hem. Ja. Shakira, Pink, Gordon Ramsay... Maar ook uh, politici, zoals Pim Fortuyn. Ook een legendarisch interview met Pim Fortuyn. Zeker, want dat was in 2002, toen zei Pim Fortuyn... dat hij zich onveilig voelde. Ja. En een paar maanden later werd hij vermoord. Is ja. allemaal uh, terug te kijken uiteraard op YouTube... als je vanavond even niks te doen hebt en wil weten... wat voor uh, ja, inderdaad, uh, grote meneer deze Robert Jensen was in de tv-wereld. Ja, ik kreeg ook wel eens knallende ruzie met, uh, met meerdere mensen. Ja. Uh, die show ja, die... Hij had ook wat ordinairs dat was ook wel zo. Hij, had ja. ook, hij was ook een tikje ordinair. Ja, dat was wel een beetje fout. Dat zocht hij op, maar hij wist ook wel waar hij mee bezig was. En dat heb ik altijd heel erg bewonderd aan, aan Robert Jensen. Die show die liep ook jarenlang op Jorin en op RTL 5. was een groot succes. Ja, hij deed dat, je zei het net al, met zijn sidekick Jan Paparazzi. Nou, uh, die heeft inmiddels gereageerd op de dood van Jensen. Ik ben compleet uit het veld geslagen door het uh, plotseling overlijden... van mijn vroegere compaan en mijn uh, grote vriend Robert Jensen. We hebben jarenlang samengewerkt. Bij mij staat hij uh, in mijn geheugen gegrift als iemand met een heel groot hart. Een grote vriend die ik ontzettend zal gaan missen. Ja, Robert Jensen is 52 jaar geworden. Ik begon dit programma al met een kleine ode aan Robert Jensen. Ik kende hem persoonlijk niet, alleen van de radio. En ik heb hem dus al eerder vandaag een absolute grootheid genoemd. Een, een icoon voor, voor Nederlandse radiomakers, voor mijn generatie van makers. Hij is denk ik maar tien jaar echt actief geweest op de radio. Maar in die tien jaar heeft hij dat landschap veranderd. Ik heb een, een fragment meegenomen uit een documentaire uit 1998. Waarin hij, Robert Jensen zelf, dus uitlegt wat voor radio hij wil maken. En wat je hierbij moet weten, dit was de tijd dat radio of heel suf was, heel suf, of heel snel. En hij leuk dat je luistert, ik heb een scooter... en hier is puntje, puntje, puntje. En het ging alles behalve over de zaken des levens die ertoe deden... en shows zoals Mattie en Marieke maken of, of wij. Dat bestond eigenlijk alleen bij Robert Jensen. Af en toe in een vrij extreme mate, maar hij vertelt er wel heel mooi over. Eind 90s, dus dit. Wat ik gewoon het leukste vind, dat vind ik sowieso... Uh... Ook in het uh, normale dagelijkse leven, is als je gewoon met mensen zit te praten en je praat eigenlijk alleen maar een beetje over onzinnig. Maar het is zo grappig. En dat wil ik eigenlijk een beetje overbrengen op de radio ook. Dat je het idee hebt van, uh, van dat je eigenlijk een beetje meeluistert met wat er gebeurt en waar er over gesproken wordt. En dan hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Maar uh, er gebeurt tenminste wel wat. Je wordt als het ware onderhouden en je luistert een beetje mee. Uh, zo kan ik de sfeer het beste omschrijven. Of de stijl die ik een beetje. Uh, uh, nou. nou ja. Eén ding. Hij zou ongelooflijk slecht zijn geweest in de verboden woord. q The Boss, Bruce, bringt zometeen aan Miles Smith. Stay if you wanna dance. You dance, I'm waiting. Hier, show Dancing in the Dark. Onderweg naar kwart voor vijf, zometeen een nieuwe ronde, verdubbel je salaris. Gisteren verdubbelde projectmanager Sam nog zijn salaris van 2700 euro. Van welke Nederlandse band? De Josha Nolette-zanger? Je laatste vraag. Josha Nolette, Nederlandse band. Hoe heet het nou, joh? Chef Special. Ja! Yeah. Yeah. Oh, Sam, op de valreep, my friend. Ja, die was heel tof. Oh, wat maakt je het spannend hierheen. Ongelooflijk. De eerste verdubbeling van 2026 staat op naam van Sam Scheffers uit Meteren. Nou ja, spelen na zo'n prestatie is altijd spannend. Sonja, zij gaat zich eraan wagen. Ze werkt als manager in de kinderopvang. Wat ze daarmee verdient of zij het gaat verdubbelen, hoor je zo meteen. Naar nieuwe muziek van Cloud. Dit is Vloed in de Middagshow. Ik ben het spel. Ik ben spel. We gaan in de Q middagshow Show Cloud. Nieuwe track, app en vloed worden. Je... Verdubbel je salaris. In één minuut. En het werd kwart voor vijf, donderdagmiddag. Ik speel met Sonja. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in jouw arena. Ja. Sonja, jij <laughs> werkt als flexmanager in de kinderopvang. Klopt. Ik klopt. heb zoveel respect voor iedereen die werkt in de kinderopvang. Dank je. Ik heb daar eens kort mee te maken. En wat een heldinnen en helden zijn jullie allemaal. En wat zijn jullie ja. lief ook allemaal? Ja, gelukkig wel. Wat, uh, wat houdt jouw werk precies in? Uh, als flexmanager werk ik uh, vooral nieuwe managers in. Ik ondersteun op locaties waar problemen of uh, uitdagingen liggen. Uh, ik kom daar waar het nodig is. Het uh, kan voor een pedagogisch uh, vraagstuk zijn of een GGD-vraagstuk. Dus het is eigenlijk meer ondersteunend. Behoorlijk divers als ik het zo hoor. Ja. We gaan hoek. een spel spelen zometeen. Tien vragen ja. krijg je, je kunt je salaris verdubbelen. Wat ga je erbij doen met de winst? Uh, nou, in maart ben ik 12,5 jaar getrouwd, dat dus daar kan ik natuurlijk altijd weer een beetje extra voor gebruiken. Gewoon een en, leuke tent uh, in de tuin. Ja, bijvoorbeeld. en ja. onze oudste zoon kan op zichzelf wonen binnenkort, dus dan, die kan ook altijd wel uh, een extraatje gebruiken. Ja, dus dat komt altijd goed. Wat ontzettend lief. Sorry, ja. wat verdien jij als flexmanager in de kinderopvang per maand? 3300 euro. En nou, voor hoeveel uur is dat? 36. En je bent zelf 51 jaar jong? Ja. Luister goed, dit zijn je spelregels. Ik heb dus 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Die zal meteen onverbiddelijk af naar nul. Als jij het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris. Win jij 3300 euro. Ja. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord, is het spel direct afgelopen. Maar ja. mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Nou, geweldig. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het. Goed zo, ik wens je bij deze heel veel succes. Dank je. Ik ga de klok starten, hier komt jouw vraag 1. Wat is de dikste vinger van een hand? De duim. Hoe heet het vriendje van de pop Barbie? Ken. Hoeveel is 112 plus 99? Pas. Wat is de artiestennaam van de DJ Martijn Garritsen? Eh, uh, uh, DJ... Martijn Garritsen is zijn echte naam, maar hoe heet hij als DJ? Martijn Garritsen. Nou, uh, pas, ja. Waarvoor staat de afkorting LOL? Lol. Live, oh, live out loud. Nee. Live, oh, paas. Nee, ja, het dag. Is, ja, <laughs> ja, dag. Uh, nee, oh, ja, dag. Nee, een tikje wachten. denk ik. Nee, uh, laughing out loud is het juiste ja, antwoord. Natuurlijk, ja, natuurlijk. is Live out loud. Die kan ik helaas niet goed rekenen. Ja, je hebt, ja je hebt gelijk. DJ Martijn Garretsen komt op als Martin Garrix. Hm. Garrix, ja, dat is de doel Ja, brengen. en 112 ja. plus 99 is 211. Ja, ja natuurlijk. Ja. Nou, sorry, hier gaan we niet te lang bij stilstaan, denk ik. Hè? Nee, nee, dat nee, is niet, hoor. Nee, nee we vertellen het niemand. Je er toch twee vragen goed beantwoord. Ik mag je feliciteren met 20 euro cash van Q Music en Tempo team. Maar het is niet de gedrag oh, 3300 euro. Nee, maar dit is ook leuk. Toch? Dat dacht ik. Ik wil je onwijs bedanken voor het meespelen. En ik wens je een mooie ja. donderdag. <laughs> Dankjewel. <Dag> je <Sonja>. wel. <laughs> Doei. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q Music app.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 And I Martin Keer is beter, samen met Bon en High On Life. Het was vandaag vraag 4 in verdubbel je salaris. Misschien Sonja Nat op vraag 5, waarvoor staat de afkorting LOL? Ze zei: uh, live out loud, moest zijn laughing out loud. Ga er maar aan staan. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via QMusic.nl of via de QMusic app. We gaan uh, onderweg richting 5 uur. Ik vrees met grote vrezen voor de komst van Stefan Bouwman en zijn karaoke bar. We gaan uh, liedjes zingen, zometeen die mij van mijn stuk moeten brengen. En het nieuws van 5 uur krijg je. Goedemiddag. Ja, een ravage in de binnenstad van Utrecht. Er zijn meerdere explosies geweest in een klein straatje en brand uitgebroken.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 Kijk voor al onze services op hornbach.nl service. Van Mossel bevriest de prijzen. Ontdek uw voordeel op van Mossel.nl. Pop, gaan we deze zo nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties... krijg je nu de hoogste korting tijdens de boeksale. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis. Wat een vreemde vraag. Wel, nee.